Het weer bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Morgen is het droog, behoorlijk wat zon. Maxima komen uit tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dagen daarna wisselvallen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Dit is John Souhoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A9 richting Amstelveen. Daar staat bij Batuverdorp 2 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Reewek en Nieuwebrug 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 People living in the bottom Listen to me See that sister Sure was fine She's finally thinking was vorig jaar mei overleden Jill Scott Heron samen met Brian Jackson de En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournée gedaan met Stevie Wonder en weet je wie die verving? Papa Marley Goed liedje zegt de baddle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment for You hey, Obama, ik ben benieuwd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 Maar ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne. Later. Straks even draaien. Nou, natuurlijk a Boss, bit Man a of a We take care of our own. Bruce Springsteen. Het little allemaal of met een boodschap, hè? Ja. We take of of our own. You are the best thing. My town. little bit of a little bit of Je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met al zijn soul, die is leuk, is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan. En daar zong hij Al Green. En dan weten dat Reverend Al Green was. Ik so in love.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 Nee, nee, nee, dat geloof ik <laughs> niet. Nee, dat dus zou ik helemaal niet meer zijn, denk ik, hè? Ja. Er zou er denk ik, weinig ijs liggen op het kamp, toch wel? Er liggen, ja, dat nog wel. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Goed.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 ja, die is weer thuisgekomen omdat ze ruzie heeft met, uh, met, met de map. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, René nog zelf zegt ook wat: een kleine ruzie. Hè, die van we leven in een man met een nachtmerrie die geen ouders toewensen. Ja. Ja, ja, en Lopri wordt uh, meermalen bedreigd en geclineerd. Ja. En uh, ja, zegt op een gegeven moment ook van ja, ik had, uh, ik had, uh, ik had inderdaad Renny toch die ellende willen besparen. Maar ze kon het uiteindelijk niet meer uithouden. En griet uh, die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh,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 Ja, oh. laat dat maar even zitten. <laughs> maar die abonneer zijn trouwens nog niet zeker. En dan dat, ik moet ook maar afwachten natuurlijk. Hè. En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal. <laughs> ja, maar, ja ik, vind het, ik, ik vind het altijd een beetje, een beetje, uh, ja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 van hem die gaat op acht afleveringen wordt uitgezonden. op oplichters. Op, op, op, op en malafide bedrijven. en internetfraudeurs. Uh, Zoals we die langs bij overheidsinstellingen. en grote ondernemingen. die beurs proberen af te poeien. Dus uh, okay. ja, daar komt er een heel spannend programma op. Ja, ja, spannende televisie. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan. Uh, ja, André, Rieu, die is weer uit balans, hè?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 Maar uh, misschien, misschien heeft het ook wel elkaar met elkaar te maken, zou best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze, onze, onze talentenjacht natuurlijk deze week gehad. Huh?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 Goed ja jongens, er blijft het voor mij niks anders over dan en uiteraard ook uit, verluisteraars uit, uit, thuis. Uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen naar dus Zandvoort. En uh, dat we weer lekker in de zon kunnen liggen. Nou top. Henry, Dank je en Een heel fijn weekend hè? Uh, jullie ook een heel fijn weekend. Uh, graag de volgende week weer hè. Hoi. Hoi, toi.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 Heel fijn weekend. Geen pascal in ieder geval. Nee, nee, nee. Die jongen die, uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Camerland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Ook gezellig. Dus wil je die winnen, luister morgen naar Zondag in Camerland. Hey zeker Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En de luisteraars ook tot de volgende week. weer. Yes. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Op de stortplaats derde Merwede haven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan gedacht. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht. En op die plaats komt een recreatiegebied.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 Ajax kon vanmiddag kampioen worden.